krijg je van Anne -Marie. Ja, Goedemorgen. In Den Haag in Amsterdam is gisteravond de ME ingezet... na onrust na de finale van de Afrika Cup. Na het verlies van Marokko braken in de Schilderswijk in Den Haag rellen uit. Acht mensen zijn daar opgepakt, onder meer voor openlijk geweld... en het afsteken van zwaar vuurwerk. Ook in Amsterdam-Nieuw-West liep het uit de hand. Daar werd de politie bekogeld met vuurwerk... en ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. en ja, De wedstrijd tussen Marokko en Senegal ja, zelf was chaotisch. In de laatste minuut kreeg Marokko een penalty... waar Senegal woedend over was. Die penalty ging mis, waarna het verlenging werd... Senegal maakte toen de 1-0... Een terechte uitslag volgens deze Marokko-fan. Ik vond dat Marokko niet echt perfect om goed te spelen, zoals tegen Nigeria. Senegal heeft me gewoon echt verrast. We hebben echt verrast van nee, Senegal, hoe ze goed ze zijn. Vele staat aan Senegal. Sportieve verliezen hier. Ja, zeker. Zeker, ja. Het is uh, echt ja. Dat was te horen bij de NOS. Het dodental van de treinramp in Flank, Frank in Spanje is flink gestegen. Er zijn nu 39 doden... Gisteravond ontspoorde een hoge snelheidstrein. Een andere trein botste erop. Het gebeurde in de buurt van de stad Cordoba. Het leger heeft geholpen om mensen te bevrijden. en Bij de plek van het ongeluk is een veldhospitaal neergezet. President Trump die heeft zijn dreigement om Groenland over te nemen. Herhaalt op social media. Hij zegt de tijd is rijp en het zal gebeuren. Gisteren sprak navo Rutte nog met hem, maar hij zei niet hoe dat is gegaan. Nederlandse bedrijven, vooral machinebouwers... maken zich zorgen over importheffingen waar Trump mee dreigt. En Maarten Martens, de trainer van AZ, is ontslagen. Aanleiding zijn de slechte resultaten. AZ versloeg Ajax onlangs nog met 6-0 in de beker. Maar in de Eredivisie gaat het niet goed. Het is ook de vraag hoe lang Robin van Persie de trainer van Feyenoord blijft. De club verloor gisteren van Sparta en won maar twee van de laatste twaalf wedstrijden... En ook met spelers is er gedoe. Zo botst middenvelder Timber openlijk met Van Persie. Timber begon gisteren op de bank onterecht, zegt Timber bij ESPN. Iedereen op de club weet ook al dat ik alles geef altijd op training en de wedstrijden. En ook voor de club, zelfs als ik op de rechtsback moet spelen... dan doe ik dat voor mijn team, weet je. En voor de club lijkt me een poppenkast zo dat, dat nu wordt gezegd dat ik, uh, dat ik niks doe. En uh, ja, dat moest wel even duidelijk zijn. Timber wil weg bij Feyenoord, denkt hij gisteren zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld. Het weer nog van plaatsen. het is nog steeds mistig op sommige plekken. Daarna krijgen we een zonnige, droge dag. Het wordt tussen de 4 graden in Friesland en 9 in Limburg. Morgen verandert er weinig. De vertraging op de weg van 35 minuten of langer... die zijn op de A1, door naar Amersfoort. 7 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken met 39 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort kom je in 9 kilometer... tussen Strandhorsten en Nijkerk, 53 minuten. En de A58, daar is een ongeluk gebeurd, is in de richting van Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West sta je in 4 kilometer... en reken op 36 minuten. 25 november is er voor het laatst 2500 euro gewonnen in vier op rij. Lang geleden. Dus wij hebben een doel voor half negen. Music. These swims and Dawson I Becky music and gone gone gone. Goedemorgen 6 over 8 maandag de 19e van januari. Je luistert naar Show 1563 seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Marie. Goedemorgen. Goedemorgen de redactie. Goedemorgen. Ja, als je dit weekend je nieuws apps opende was er een grote kans dat je als eerste een foto zag van Donald Trump. Soms piepte Suzanne Freek er even tussendoor. Gefeliciteerd met de popprijs trouwens. Maar daarna was het toch weer heel snel: heel snel Donald Trump en zijn jacht op Groenland. Ja, hij is echt bloedserieus. En nu komt er nog een nieuw stuk gereedschap op tafel. The news today is about my import heffingen. Ja, de import heffingen. Toch even in je janneke Ik kan me zomaar voorstellen dat je er geen fluit van begrijpt. Wat is nu precies gaande rondom dat Groenland? Ja, wat gebeurt er? En dan gaan we er op korte termijn iets van merken. Is er ook nog iemand die dat ongeleide projectiel van een Trump kan stoppen? We vragen het aan Amerika-kenner Raymond Mens. Die zie je ook regelmatig aanschuiven bij de vrienden van Vandaag Inside. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Nou, we horen natuurlijk al heel lang heel veel over Groenland... maar nu is ja. Trump ook echt duidelijk boos op een aantal Europese landen. Wij zitten daarbij. Wat hebben wij gedaan wat hem nu weer kwaad maakt? Ja, wij hebben gezegd, nou oké, okay, als jij de beveiliging van Groenland zo belangrijk vindt... dan moeten we daar meer militairen naartoe sturen. Er vindt ook binnenkort een soort trainingsmissie plaats. En ter voorbereiding voor die trainingsmissie hebben een aantal landen militairen gestuurd. Nederland ook twee om een en ander te coördineren. Ja, en Trump ziet dat eigenlijk als van, ja, maar ik heb gezegd, ik wil dat overnemen... en nu sturen jullie ineens wel militairen. Hoppa, dan kom ik met heffing. En dat betekent eigenlijk dat het voor ja, bedrijven in Nederland... maar ook andere Europese landen duurder wordt om in Amerika je producten te verkopen. Ja, um, hoe kan je daar in Nederland iets van merken, Raymond? Nou, ja, daar kun je in Nederland iets van merken dat als er bijvoorbeeld bepaalde producten, als je wat ondernemer bent in Nederland die producten verkoopt in Amerika, dat dat dan ineens duurder wordt. Uh, het kan ook zijn dat de producten zijn die deels hier gemaakt worden in Amerika weer verkocht worden, ook duurder worden. Dus het is eigenlijk gewoon slecht voor Nederlandse ondernemers. Daar komt het op neer. Ja, want het kan ook zo zijn dat dus Amerikaanse uh, uh, partijen dan dus niet meer die Nederlandse producten gaan inkopen. Dus dan zit je hier ja. met al je spullen als je een Nederlandse ondernemer ja. bent. Ja, en het was natuurlijk al voor Nederlandse ondernemers ja, vrij lastig de afgelopen maanden om zaken te doen in Amerika. Want Trump heeft ook, misschien weten jullie dat nog ongeveer een jaar geleden, die bevrijdingsdag gehad, hè, Liberation Day. Toen kwamen er ook ineens allerlei heffingen bij. Nou, vervolgens is er gewerkt aan een nieuw vrijhandelsverdrag tussen Nederland en Europa. zou binnenkort ingaan en dan weet je als ondernemer ja, waar je de komende decennia aan toe bent. Nou, en dat wordt eigenlijk binnen één uh, berichtje op de sociale media het afgelopen weekend weer overhoop gegooid. Wat sowieso heel veel onduidelijkheden geeft van Trump. Hij heeft dus gezegd, ja, Nederland moet die heffingen gaan betalen. En Noorwegen ook, uh, een aantal andere landen ook, want die doen met die missie mee. Maar ja, Nederland hoort bij de EU. En die andere landen ook, dus kan dat zomaar. Dus er is sowieso heel veel onduidelijkheid. En als er iets slecht is voor ja, ondernemers, voor de economie... is dat natuurlijk die onduidelijkheid. Hey, is er een kans om terug te staan, slaan? Of is dit echt David tegen Goliath? Nee, wij kunnen best wel terugslaan. Ik denk dat het belangrijkste uh, wat we ons moeten realiseren... is dat Trump zich ja, als een soort vastgoedmagnaat gedraagt. Hè. Die zegt, ja, ik heb gewoon een veel dikkere portemonnee... en er staat nog een leger klaar ook, dus geef het maar gewoon aan mij, Groenland. En zo niet, ja, dan doe ik het alsnog kwaadschiks. Uh, dan is de vraag of je je moet gedragen... zoals bijvoorbeeld die minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken... zich afgelopen vrijdag gedroeg. Hè. Die ging naar Washington, kwam er niet uit in het Witte Huis... en zei toen, ja, we gaan verder praten in een werkgroep. Dat is niet echt het taalgebruik waar Trump naar luistert. Hè? Dus ja, Europa is een groot machtig economisch blok. Wij kunnen terugslaan met eigen heffingen. Maar in theorie zouden we ook kunnen zeggen, nou weet je wat, dat WK van de zomer. Wij komen niet. En er zit er nog heel veel kleurig tussen natuurlijk. Maar je kunt wel degelijk terugslaan. Dus ik denk het belangrijkste is: ja, dat je Trump laat zien dat je niet bang voor hem bent. Nu is er wel een vorm van, van weerstand. Er is bijvoorbeeld een republikeinse senator die zegt: ja, uh, let ja. op dit. Folks, amateur hour is over. Maar eigenlijk in verhouding, Raymond, is er van al het weer weerstand die hij kan hebben... niet zo heel veel weerstand, toch? Nee, dat klopt, maar je zou het ook om kunnen draaien. Van alle dingen die Trump het afgelopen jaar heeft geprobeerd om te doen... is er hiervoor het minst steun in Amerika. Dus bijvoorbeeld okay. uh, afgelopen weekend een peiling onder Amerikanen... is het een goed idee om Groenland in te nemen. Nou, 9% vond dat een goed idee, maar 91% niet. En ook Trumps plan om Groenland te kopen. Ja, 70% van de Amerikanen zegt, ik ben het daar niet mee eens. En dan laat jij vervolgens net een uh, Republikein horen... Partijgenoten van Trump in het congres zeggen... dit is het komste idee wat ik ooit gehoord heb. Niemand is hier voor. Maar het maakt helemaal niet uit. Als... Hij, hij volgt nee. toch zijn eigen koers als een soort stormram? Ja, maar je zou daardoor ook kunnen zeggen... wat Trump nu doet, laat ook zien dat hij heel zwak staat. Want hij slaat eigenlijk wild om zich heen... omdat hij weet, ja, ik wil zo snel mogelijk Groenland hebben. Maar zijn onderhandelingspositie is ook weer niet zo sterk... als dat wij wel eens denken. Omdat dus in zijn eigen partij hier geen steun voor is. Dus om het even op, helemaal plat te slaan. Stel nou... Trump valt Groenland binnen. Ja, dat duurt een week en dan zegt zijn eigen partij... ja, we stemmen hier tegen, geef het maar weer terug. Dus het is ook heel veel uh, ja, stoerdoenerij van de president... want alles wat hij zomaar zegt, ja, het kan ook niet allemaal. Hey, en je, je zei net tussen neuslippen door van... ja, hij zegt als, als het niet goedschiks uh, goed kan, ja. dan maar kwaadschiks. Dat is echt een halte. daar zijn we volgens mij nog lang niet, Raymond... maar dat is wel een halte die bestaat, zoals we het nu inschatten. Ja, alles bestaat en die halte bestaat ook. Alleen als je nu kijkt wat Trump doet, als je kijkt naar alles wat hij internationaal heeft zitten, dan is eigenlijk een heffing van 10%. Op 1 februari zou die ingaan, hè, als we er niet uitkomen. Ja, ja dan zet hij nog laag in, natuurlijk. Hè. Ik snap dat wij daardoor van slag zijn, maar zijn veel ergere dingen die Trump kan doen. Inderdaad, het eindstation is dan militair ingrijpen, maar ja, daar heb je echt de steun voor nodig van het Amerikaanse congres en dat is er niet. Dus ik zie het nog steeds niet gebeuren, maar ja, logisch dat mensen er wel door van slag zijn vanwege het feit alleen al dat hij ermee dreigt. Ik wil wel naar het WK, hoor. Ik hoor jou zeggen, ja, we kunnen dreigen dat we niet naar het WK gaan. Maar dat is echt het enige wat ik met voetbal heb, het EK en het WK. Dan kan het ook gewoon je shirtje aan. Raymond, krijg nog niet ja, ja, ja, ja. heel Nederland op de bühne dat we nee, de voetballers ik, ik, ik binnenhouden, heb in, maar dan zouden we de tussenstap kunnen doen, dan uh, doen we een hele grote heffing op al die spijkerbroeken uit Amerika bijvoorbeeld. Hè? Oh, dat voortjes. is veel beter kan ook nog. Ja, ja, ja, dat ja, ja, laten we dat doen. We laten we het maar, als je maar niet aan het voetbal komt. Kom ja, dan niet aan nee, het, nee, het voetbal. Nee, <laughs> uh, Raymond Mens, je ziet hem binnenkort weer bij Vandaag in site. En natuurlijk uh, jouw eigen podcast uh, Amerika in 15 minuten. Dankjewel Raymond. Graag gedaan. Goeie dag. Ja, heeft het nog uh, gevolgen voor uh, de Trump coin? Nou, komt de Trumpcoin nog lager? We stonden vorige week op 11 euro. Ah, vergeet het niet, we zitten erin voor lange termijn. And remember, we are in it for the long term. Ja, ik heb zo meteen nog een uh, update voor je. Nou, walk the moon, did you shut up and dance? Music en uh, shut up and dance. Even een korte update rondom uh, jouw uh, Trump coin. Mm. Weinig verandering. Uh, dat wil zeggen, het gaat uh, niet beter, maar het gaat ook zeker niet slechter. En dat is iets waar we ons aan uh, kunnen vasthouden. We zijn niet verder gedaald. En dat is echt uh, zeer positief natuurlijk, want ik heb je wel eens andere berichten moeten brengen met heel veel pijn in het hart. Nou. Op dit moment zijn we niet uh, gedaald. Dus dat is, uh, nou, dat is een upper. Even wat cijfers kunnen, kunnen zeggen. We begonnen met 200 euro. Ja, klopt ja. Uh, volgens mij... Uh, hij schommelde de laatste keer volgens mij rond de 11,70 euro. Ik heb nu 11,85 euro over. Sterker nog, er is dus 15 cent winst al. Uh, we gaan echt de goede kant op. Maak je geen zorgen, liever. Het komt allemaal helemaal in orde. Uh, Terechte vraag nog voor Ashley. Het regent goed nieuws deze ochtend. Luister. Jullie gaan straks naar die uh, Trump-coin kijken. Ja. Maar het was toch ook zo dat Marieke 200 euro had gegeven aan een Q-luisteraar. die het ging beleggen voor haar. Hoe is het daarmee afgelopen eigenlijk? Ja, dat was onze luisteraar Enine. Ja, daar horen we nooit meer wat van, heb ik het idee. Jij hebt het altijd alleen maar over dat we erin zitten voor de lange termijn met die trump ja. Maar gewoon echt, het is gewoon, het is alsof, alsof ik het in, in een brandend vat heb gegooid. Alsof ik 200 euro heb gepint, en wie pint er nou 200 euro? Dan heb je echt heel veel geld in handen, en daar heb ik de open haard mee aangestoken. En dan mag je blij zijn dat je er nog een tientje uit kan trekken, vlak voordat het ook in de vlammen opgaat. Ben je nu al vergeten wat ik je net heb gezegd? Dat was 15 euro in de plus, of 15 cent in de plus, hè? Ja. Dat was echt goed nieuws. Nou, die Eline, die is dus helemaal thuis in de wereld van uh, beleggen. Luister eens mee, luister eens mee. Hey, Mathien-Marieke, goedemorgen. Weer even een korte update over de beleggingen. Gaat nog steeds hartstikke goed. We staan inmiddels op plus 8,7 procent. Want de totale waarde geeft van 224 euro en 54 cent. Wow. Dus nou, we zijn nieuwjaar goed begonnen. En uh, natuurlijk hopen dat het komende jaar zich weer goed gaat ontwikkelen. Hey. Ongelooflijk, oh, Wauw, he? zij heeft dus 8,7 procent in de plus. Dus ja. zij heeft er 24 euro bovenop gekregen. Ja, ja, ja, ja, door ja. het in... Uh, allerlei weet-ik-het-wat voor ja. fondsen te stoppen. En daar zit onwijs veel winst. Ja. Zij heeft dus meer winst behaald... Ja. dan dat ik überhaupt nog over heb van die 200 euro bij jou. Ja, ja klopt. Want zij heeft 24 euro ja. winst. En, en bij, heb je, bij, bij, bij, euro bij mij heb je nog 11,70 euro 70 oh, nee, over. Bij, bij jou heb ik 181 euro verlies. En ah, zij nee, heeft dus 24 nee. euro winst. Ja klopt. Ja. Ik heb daar 200 euro in gelegd. Maar mm. als ik... Ja, haar wat meer geeft, dan kunnen we zo spra, spreken we zomaar over honderden euro's winst. Nee, dan zou ik eerder uh, mij nog wat geven. D dat zou ik echt doen. Want, <laughs> ja, ja. ja. Nee, maar vergrijp je nou niet, kijk, want Eline is natuurlijk een hele goede belegger. Zij zit er echt in voor de lange termijn. Ja, nee, zeker. Alleen kijk, zij heeft nu even wind mee. Het is heel gevaarlijk op het moment dat je wind mee hebt... om dan te denken van, dan overspeel je je hand. Dus mocht je nou nog wat willen inzetten, moet je het eerst aan mij geven. Zou ik zou ik die 11 euro wel en... willen inzetten die ik nog over heb van jou. Mag ik die terug? Nee. I had a dream. I was standing on a star. I realize How beautiful Reflective jacket aloe black. We hebben tijdens Aerojet nog even een gesprek, wat mij ook weer zo ontzettend steunt in het feit dat jij echt geen idee hebt wat je aan het doen bent. Hoezo? Nou, jij hebt tegen mij gezegd: Meisje, geef mij maar die 200 euro, dan ga ik het wel beleggen. Ja. En dat heb je dan in de Trump coin gedaan. Nou, ja, dat blijkt dan nu nog van die 200 euro blijft er dan nog 11, blijkt er nog 11 euro over te zijn op dit nu, moment. Nu op dit nu, moment, ja. Nu. Dus ik vraag me ook af, waar is dan die 181 euro? Ja, ja dat kun jij je ook niet uitleggen. Jij nee, hebt ook geen idee. Weet ik niet. Maar is dat dan verdampt? of is dat dan naar Is dat dan Trump of is dat naar iemand anders die eh, beter heeft belegd? Of die 181 euro... Ja, wat een ingewikkelde vraag. Dat maakt toch ook niet uit waar het is. Maar waarom, waarom snap jij dat niet? Want jij snapt er toch heel veel over beleggen. Dat was toch helemaal jouw ding? Ik ken toch niet de achterkant? Ik zie gewoon wat er onder de strepen over is gebleven. Nou, dat is nu 11 euro. We hopen daar op een dag wat meer van te maken. Maar waar het in de tussentijd waar jouw 190 euro rondvliegt... Ja, dat het, het, maakt toch niks uit ook. Ga in, in, in, tussen hier en een satelliet. Waar is dat geld dan? <lacht> Hoe kan dat nou? Ja, ja. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is nog niet weg. Het, je krijgt het alleen nu niet uitgekeerd. Snap je? Dus als je nu de Trump-coin, als ik, als ik die nu verkoop, dan krijg je 11 euro ervoor terug. En dan gaat die uh, 190 euro gaat naar iemand anders. Dus ja, ik weet niet. Va vaak uh, komt het bij hele goede doelen terecht. Nee, dat is niet waar. <lacht> nou goed, hij weet echt, hij heeft, heeft geen idee. Wat onwijs geërreëerd <lacht> is meedoen aan 4 op rij. Er ligt gewoon 2500 euro op je te wachten. Dat gaat uh, via WeTransfer of hoe doen we dat? Dat transferen we naar jou. Zoiets, ja. En dat blijft nergens hangen. Dat gaat echt naar je eigen rekening. Maar. Dan moet je wel vier dezelfde associaties hebben als Annemarie, Mattie of mij. Je kunt nu bellen. 0909596. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mira. Peter hier van Peter Posters. Net een grote klus afgerond. Een geveldoek van 80 vierkante meter. Zo? Ja. Alleen nu staat er PVS op het PSV-stadion.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 Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelboost. Klinkt lekker hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen werkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Pasta Saus voor 1,45. Prijsfavorieten? Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Van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 Topnetwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Nu onze 15.000 MB bundel de eerste 12 maanden voor maar 5 euro per maand. Verdubbel je salaris in, in één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q middagshow. Dag om jouw Arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op Qmusic.nl. Qmusic Q -music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.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 Het is half negen. Goedemorgen. De situatie op de weg. De vertragingen langer dan een half uur zijn op de A1. Naar Amersfoort kom je in 10 kilometer. 36 minuten verlies je tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A28 is vooral naar Amersfoort. Kom je in 10 kilometer tussen Strandhorst en Nijkerk. Met 54 minuten. En de A67 van Turnhout naar Venlo. Tussen Knoop de Hocht en Gelderop. 5 kilometer met net iets meer dan een half uur. Het is nog steeds mistig op sommige plekken. Daarna krijgen we een droge zonnige dag. Het wordt tussen de 4 en de 9 graden. En morgen verandert er weinig. Annemarie, even het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen onder de 30 maken een einde aan hun leven. De organisatie die de cijfers bijhoudt noemt het een zorgwekkende ontwikkeling. Vorig jaar overleden er bijna 300 jonge mensen door zelfdoding. 10 jaar geleden waren dat er rond de 220. Vandaag begint een, campagne, een speciale campagne om mentale problemen... bij jongeren bespreekbaar te maken. Ja, maak je je zorgen of, om iemand of om jezelf... dan kun je anoniem je verhaal kwijt bij 113.nl... of bellen met 113, kan ook. Hey, dit, slaat, uh, dit, dit is echt heftig nieuws. Want het is, zijn zulke gigantische aantallen. Ja. En is er ook binnen, binnen dit onderzoek uh, verteld waar het aan zou kunnen liggen? Of wordt er, wordt er naar gegist? Mentale druk. Uh, vooral bij uh, jonge vrouwen is er een, een toename te zien... die het, uh, ja, het leven moeilijk, moeilijk aankunnen. En ze maken ook wel een vergelijking. Ja, het is een schoolklas per maand. Hè. God, Dat is Een als... afschuwelijke vergelijking. Ja, ja. Dan naar Spanje. Daar is gisteravond een groot treinongeluk geweest. En het dodental stijgt. 39 doden inmiddels zijn er geteld. De trein ontspoorde. Het gaat om een hoge snelheidstrein. En een andere trein botste er vervolgens bovenop. Het gebeurde in de buurt van de stad Cordoba. Er zijn ook nog meer dan 70 gewonden. Ja, Het is een zware ochtend voor fans van het Marokkaanse alftal. Want Marokko verloor gisteravond na een krankzinnige wedstrijd de Afrika-cup. Senegal was met 1-0 te sterk. De wedstrijd verliep chaotisch. Senegal wilde aan het eind van de reguliere speeltijd niet meer verder spelen... omdat ze het niet eens waren met een penalty voor Morocco. Ja, Die kregen ze dus nog echt op het allerlaatste moment. Nou, die penalty ging er uiteindelijk niet in. En Brahim Diaz, die de penalty nam, deed dat met een risicovolle panenka... De oud-international Galit Bouleroes zat bij Ziggo... had er geen goed woord voor over. Dit was het moment. Marokko had het momentum tot aan die penalty. En hij beslist dat het dat moment gaat het om hem. En dat is pijnlijk. En, en je ziet de emotie bij verschillende spelers. Daar moet je niet mee spelen, vriend. Ja, dat, dat kan je doen bij 2-3-0. Maar niet bij 0-0. Het werd dus verlenging. En daarin maakte Senegal de 1-0. Lucje was het hier wel mee eens. Hij had dat risico niet moeten nemen. Nee, nee ergens dat je doet en dat je er even over nadenkt... maar daarna moet je gewoon denken... nee, ik ram hem gewoon zo hard mogelijk en zo, zo ver mogelijk in de hoek. Dan score je een penalty bijna altijd helemaal deze gozer. Deze, deze gozer speelt op het hoogste niveau. Uh, hij kan dit. Hij kan gewoon die penalty nemen. Maar hij besluit om dan het op een hele mooie, ja, gewaagde manier te willen doen. En als het lukt, dan ben je echt de koning. Maar de kans dat het niet lukt is zo, zo groot. Ik vond jouw uitleg vanmorgen heel goed. Want ik heb dus geen idee wat de panenka is. Dus eigenlijk, eh, als je als keeper daar staat bij zo'n penalty... dan moet je toch kiezen. Ik spring naar rechts of, naar spri of ik spring naar links. Anders ja. heb ik sowieso geen kans. En, en daarom kun je als voetballer denken... ik ga hem gewoon door het midden proberen te schieten... En dat het dan eigenlijk op die manier lukt. Ja. Maar deze keeper bleef staan en kon dus heel makkelijk de bal vangen. Ja, en het is ook nog eens een keer zo dat je met een, een heel lullig stifje... lopje die bal de goal in, in schiet. Waardoor je de keeper ook een beetje vernedert. Van ha, ah, kijk eens, ik hoef helemaal niet hard te schieten. En die mm. scoort toch. Maar inderdaad, als dus die keeper blijft staan... heeft hij zo lang de tijd om gewoon rustig die bal te vangen. En dan sta je echt voor lul. Klinkt alsof ze Eeghout heeft gewonnen gisteravond. hè, Van een goede beslissing. Ja. Het was tot nog een bijzondere inbreng in de kringloop in Alsmeer. Want wilde iemand van een nou, grafsteen af en liet hem daarachter bij die kringloop. Nou, de eigenaar van die kringloopzaak die, uh, doet nu een oproep via zijn socials... om de nabestaanden terug te vinden. Het gaat om een rode grote grafsteen van uh, Wilhelmina Straathof... die nog leefde in... of nou, tenminste werd geboren in 1896... en in 1989 stierf, 93 werd ze dus... En de eigenaar die wil de steen graag terugbrengen... naar de juiste familie of nabestaanden, Want dit is nou een, een opvallend voorwerp... wat ik aan niet verkoop, zegt hij natuurlijk. En het is ook niet zo passend. En wat een gesleep. Ja, een ja, grap. ja. O, zwaar. Ja. Hoe, le hoe lever je dat af, zeg maar? Ja, zou op, jullie, zo, op je rug. <laughs> zouden jullie zo'n steen willen ook, later? Of denk je, met, met, met nog wat erop? Nou, ik heb toch bedacht ah. dat ik gegraveerd zou willen worden. Oh. Ik dacht oh, ja. Dat, ja, dan heb ik het nu ook maar gezegd. Ik noteer het even. Uh. Ja, en ik, ik dacht altijd, <laughs> nee, begraven... Maar nee, cremeren vind ik toch ook echt wel helemaal prima, joh. Oh ja. dat, dat scheelt ook weer ruimte. En dan moeten mensen anders weer nadenken over of ze mijn graf na tien jaar moeten delven. of dat, er, of dat het toch nog waard is dat, dat, dat, dat ik nog wat langer lig. Waddig gedoe. Okay. Uh, in die verbrandingsoven. Ja. En, dan, en dan, uh, in de urn. Ja, in de urn. Ja, in de urn. Ja, ik denk ja, ja, ik ja. dat dat ook wel ja, ja. mooi is. Dat je een urn mee naar huis kunt nemen. Ik zit zelf te denken aan uh, lichaam aan de wetenschap te schenken. Oh, echt? Ja, 14 jaar ochtendshow, wat doet dat met een leven? Ja, een heleboel, maar dat hoef, daar hoef je niet je lichaam voor te schenken. Dat nou, zijn dan we dan toch kunnen dan, wel. Kunnen, kunnen ze dan toch... <laughs> ja, ik, ik kijk er gewoon elke dag naar, ik zie het aftakelen. <lacht> nou, dankjewel. Hallo, Nicky. Hallo. <lacht> Hallo. Goedemorgen. Ja, ik snap jou volledig. Jij bent uh, metaallasser voor haveninrichting. Dus jij maakt tijgers voor jachthavens. Ja. En toen dacht je op een gegeven moment, ik moet ook een boot. Ja. Ik snap het. En waarvoor ben je aan het sparen nu dan? Wat voor boot? Nou, gewoon een plezierbootje. Niet te groot, niet te klein. Oh, oké. Okay. Dus je gaat niet je eigen stijger maken, zeg maar, ik en alles. Nee, ik woon niet naast water, dus dat gaat moeilijk. Ah, ja, oké. Okay. Maar geen je rubberen boot. Je wil wel eventjes een sloepje? Ja, gewoon ja, een sloepje of zo. Zou wel mooi zijn. Ja, mooi man. En krijgt hij dan ook een naam? Uh, denk het wel. Ja. ja, die van Mattie heet nog steeds de Jamie en dat is de naam van zijn ex. Oh, dat ja. is niet zo best. Nee, nee. Hey, ik, moet, ik, moet nog, ik moet dat nog steeds veranderen, formeel gezien, zeg maar, bij, ja. uh, bij, bij, bij de registratie. Maar je hebt nog geen idee hoe die heet? Nee. Mattie en Marika? Nog niet. Nou, misschien wel. We ja, nou, ja het is misschien onbescheiden, maar als je nou 2500 euro wint. Hè? Ja. Ja. Kijk, ja, dat kan wel altijd, hè? Kijk, je wat terug doen. Ondertussen was er iemand achteruit aan het inparkeren bij uh, Nicky. <lacht> dus pas op, ik heb het idee dat het een vrachtwagen is die jouw kant op komt, jongen. Hé, <lacht> hey, met wie uh, wil jij gaan vieren op een rijden? Eh, uh, Marike. Oké, okay. dan gaat yes. Marike de studio verlaten. Yes. Is goed. Oh, en... Nicky, je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Ja. Heeft Marike zo meteen vier dezelfde associaties... krijg je 2.500 euro en een straat staatsloot. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dan gaan we van de kant. Je eerste woord is... rechts, links... pizza... kaas... klok... Uh, tijd. Tijd. En je laatste woord is gordijn. Gordijn, stof. Stof. Is dit 2500 euro waard? Annemarie? Nou, bij gordijn had ik iets anders gezegd. Wat had je gezegd dan? Nou, een raam. Oh ja. Heel ah, ja, spannend. Ja, oké, okay. dit is wel spannend. Music. Mattie en Marieke. Antwoord of het lukt? Na Samber. Dit is 12-12. zal ongeveer wel zo voelen. Wat dit uh, liedje losmaakt. Samberbacky Music en uh, 12 to 12. We spelen Vier op een rij met Nicky uit Genemuiden. Dit waren zijn vier woorden: rechts. Links. Pizza. Kaas. Klok. Eit. En je laatste woord is gordijn. Stof. Vier op een. Vier op een rij. Nicky. Ja. Je bent nog aan het overleggen met een collega volgens mij? Nee, ik sta hier lekker alleen. Oh, oké. Okay. Je zat nog een beetje in jezelf na te praten over Virobrei dan? Nou, een beetje nadenken. Oh, ja, wat? Nadenken. Ja, Eens even kijken, er wordt flink gedebatteerd in uh, de Q-app, moet ik eerlijk zeggen, Nicky. Bij pizza wordt vaak gezegd uh, margherita, maar ook Italiaans. Bij pizza wordt ook D gezegd, maar bij pizza wordt ook pasta oh. gezegd. ja. Bij pizza wordt bezorgen gezegd. Bij gordijn wordt nog rails gezegd. Er wordt bij gordijn ook nog fritrage gezegd. Oh, Allemaal ja, doel. Ja, we zien wel. Ja, we zien wel. We gaan wel kijken. Ja, ja, zo is het. We zo is het. We gaan Marieke terug de studio invragen. En kijken of ze vier dezelfde woorden geeft. Is goed. Daar gaan we. Wat zit jij te lachen? Nee, ik vind Nicky een leuke gast. Oh, super. Daar gaan we. Rechts... Links. Pizza. Pasta. Ja ah. hoor. Oh. Vaak, vaak gezegd in de Q-app, maar het is niet goed. Want Nicky zei namelijk... Nicky. Kaas. Oh ja, snap ik ook hoor. Ja. Kaas. Kaas. Ja. Even kijken wat er nog in had gezeten. Klok. Tijd. Ja, dat had goed geweest. En een gordijn... Oh, nee. Nee. Nicky, Nicky is namelijk stof. Oeh. Maar ook uh, raam kwam vaak voorbij en uh, vitrage. Vitrage? Oh, uh, vanuit het gooien is dat gehap. Ja, vitrage? Ja. Uh, Nicky, dankjewel voor het meedoen, man. Ja, geen probleem, joh. En de uh, werkzaam. Yo, fijn. Oh, dit is, uh, is Music, Robert Miles. jouw partner niet over uitgepraat? We hebben vanmorgen Mandy al even lekker laten ranten. Haar uh, vent, Martin, die heeft het de hele tijd al acht jaar lang... over zonnepanelen en thuisbatterijen. <laughs> de vriendin van Pepijn, die heeft het alleen maar over uh, nagelkunst. Dus welke kleurtje nu weer op de nagel moet. En uh, Romy wordt gek van Anne. Anne is fan van PSV en houdt er maar niet over op. Deborah, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wij gunnen jou dat jij kunt leeglopen. Waar raakt jouw partner maar niet over uitgepraat? Nou, ik denk dat heel veel partners zichzelf wel hierin herkennen. Mm -hmm. En dat is dat mijn partner niet uitgepraat raakt over het feit wat hij allemaal wel niet heeft gedaan in het huishouden. Hij oh, heeft voorbeelden. Um, nou ja, dan heeft hij bijvoorbeeld de hond eten gegeven. Hij heeft stof gezogen. Noem het maar op. En dan krijg ik dan een WhatsAppje van: van joh, ik heb dit gedaan en dat gedaan en dus gedaan. Dan begint bij mij al mijn hoofd te draaien van: joh, wat wil je nou dat ik doe? Ja. Dus inmiddels reageer ik al niet eens meer op zo'n bericht. Maar dan kom ik thuis. Dan zet, komt het hele verhaaltje weer. Ik krijg nog net geen PowerPoint-presentatie erbij, zeg maar. Van joh, weet je, zo heb ik de hond eten gegeven, et cetera. Nou, het is onvoorstelbaar. Hoe kunnen mannen in dit geval ja. zo zijn? Ik bedoel, ik werk ook meer dan 40 uur per week. Dan kom ik thuis en alles is vanzelfsprekend wat ik doe. Ja. Nee, we ontvangen hele teksten met dingen die hij heeft gedaan. Dat ik denk van, jongen. Volgens mij is dat gewoon heel normaal hoor. Ik weet niet wat je wil. Een sticker, een uh, certificaat. Ja, want dat zou mijn vraag zijn, inderdaad. Waar is hij naar nou op zoek? Ja, ik heb geen idee. Nou moet ik wel zeggen dat als hij de pan verkeerd in de kast zet. dat er nog net geen Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De Derde Wereldoorlog inmiddels. Huh. Maar dus, ik snap wel ik zeg van. Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Misschien omdat ik het dan misschien niet zie dat hij stof heeft gezoogd... dat ik denk van nou, dat had het wel beter gekund. Hoe heet je vent? John. Heel Nederland heeft een John in huis. Ja, Sabine, wow. sowieso herken ik dit. De keuken opgeruimd, gestofzuigd, de ramen gelapt, zo wordt het allemaal. Martine die zegt ook alsof ze een staande ovatie willen. José, haha, heel herkenbaar. Ik vraag altijd, wil je nou een lolly of een sticker? <lacht> oh, Carmen geeft jouw bijval. En Aaron, dat is dan toevallig de enige man die hebt, die zegt, wat is dit voor klaagheks? Dus er zit een uh, tweedeling in de samenleving. Snap ik ook wel. Ik denk dat uh, die klaagheks, zoals die uh, genoemd wordt... Die, die man herkent zichzelf. Denk ja, ik, die je. zal natuurlijk zichzelf herkennen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja hey. Of hij heeft de juiste vrouw weer goed, Dat kan ook. Zullen wij... Um, we hebben wel een ideetje van jou, uh, Deborah. Want mm -hmm. ik hoor aan alles. Jij weet ook niet wat je terug moet zeggen, toch? Nee, inmiddels nee. weet ik het nee, niet. Nee, nee. Dus, dus hij appt jou bijvoorbeeld. Nou, ik heb de was in de wasmand gedaan. Of ik heb de was gedaan. Zullen we even iets voor jou opnemen... waarin jouw Jon applaus krijgt? En even een eye over zijn bol. Dan, ja. dan nemen we dat gewoon op. Is iedereen op de redactie klaar? Dan pakken wij nou. dat voor jou over. Dat, dan, en dan uh, sturen wij jou dat audioberichtje... En dan kun je via WhatsApp altijd dit complimentje. Kun je dan naar Sean sturen. En dan voelt hij zich even gezien en gehoord. Maar ben jij er verder niet druk mee? Nou, super gaaf. Even kijken hoor, want dan gaan we de opname starten. En doen we gewoon een groot applaus aan oh, Sean. Ja, zoiets. Ja. Dat, dat, hij, dat hij het gevoel heeft dat, het goed, dat, het, ja. dat hij het goed doet. Okay. Okay. Dan gaan we 3, 2, 1. Ah, echt. Ja, super. Super. super. John. Echt. John. Ach fantastisch. ach. fantastisch. En zo fijn dat je het hebt opgepakt. Echt. Weet je, er is niemand die dit zo ziet als jij. Oh, en dat ik er ook helemaal niet naar hoef te vragen. Echt, dank je wel, John. Wat ah. onwijs fijn. Stop opname. Goed zo, Deborah? Ja, nou, helemaal top. Goed, stuur hem dit naar je op. Fijne dag vandaag. En hey, dank je wel. Hoi, hoi, hoi. Hier is Bruno Mars. Music and I just might. Look, het is nog. Tot de Olympische Winterspelen in Milaan. Binnenkort dan pakken wij ons koffertje en hoor je ons twee weken lang. Op mijn plek zit dan Domien. Ja, dan ben ik hier in de ochtend met Domin En ben jij samen met Luc van de Sportredactie in Milano. We zijn al lekker aan het warmlopen. Luc, met wie gaan we dat zo meteen doen? Nou, het gaat deze maandag in het sportnieuws eigenlijk maar over één naam. En dat is ook al langer zo. Misschien zou ik wat durven zeggen... is zij de meest besproken Nederlandse atleet van dit moment. En straks bellen we haar...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 Lipmaatschap lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Ga voor meer informatie naar amazon.nl/slash prime. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl: een XXL-pak all-in-one vaatrastabletten. 66 stuks voor mijn 353. Lidl, je verdient het. Who let the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 tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste trendhopper-modellen... die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis. Het is tijd om te relaxen. Dat is typisch trendhopper. Altijd denken met extra korting? Download de Tango-app. Ook relax het nieuwe jaar in? Ga naar jouw trendhopper of naar trendhopper.nl. Het zijn weer real-deal-dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Praag, Las Vegas...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 Regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi! Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De meal deal van KFC: burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99.